Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In het Groene Hartziekenhuis in Gouda geldt op een van de verpleegafdelingen per direct een tijdelijke opnamestop. in verband met een aantal coronabesmettingen onder medewerkers en patiënten. Op de afdeling van interne geneeskunde is het dragen van een mondkapje vanaf nu verplicht. Personeel met klachten blijft thuis en laat zich testen op het virus, schrijft het ziekenhuis op een website. Om hoeveel besmettingen het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zetten vraagtekens bij een bijeenkomst die eerder deze maand is gehouden op de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Bij die bijeenkomst waren leden van Forum voor Democratie en Ondernemers uitgenodigd. Aanwezigen spreken tegenover de Groene Amsterdammer van een avond voor fondsenwerving voor de partij van Thierry Baudet. De ambassadeur van de Verenigde Staten, Piet Hoekstra, voerde ook het woord. VVD, GroenLinks, D66 en NSP willen opheldering over de bijeenkomst. De grote vraag naar coronatesten van de afgelopen weken is verkeerd ingeschat. Dat vindt Anne Vossen, een belangrijke adviseur in het Outbreak Management Team. Volgens de arts-microbioloog was de enorme stijging in de vraag naar testen in september niet voorzien. Daardoor leek de hulp van Duitse laboratoria niet nodig. Ze zegt dat de dip in de testcapaciteit voorkomen had kunnen worden als de labs waren ingeschakeld. Vossen benadrukt dat aan de kwaliteit van de Duitse laboratoria nooit is getwijfeld. Dat was dus ook niet de reden om geen Duitse labs in te zetten. Het kabinet wil per 2023 af van de collectieve korting op de basispolis van de zorgverzekering. Minister Van Ark voor Medische Zorg vindt dat de korting vaak een sigaar uit eigen doos is. Volgens Van Ark wordt de premie eerst verhoogd om deze vervolgens aan sommigen terug te geven. Verzekeraars mogen korting geven als de verzekering wordt aangevraagd door een groep, zoals medewerkers in een bepaalde sector. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt tussen de 5 en 10 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanaf woensdag wisselvalliger en koeler. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon zee, Zandvoort. Zomerhit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 ook al valt er wel eens regen in dit jaar, tijd. De compensatie is veel gezelligheid. Aha, altijd. Is er wel een feestje aan de hand waar je mensen tegenkomt die je kent van het strand uh. Dus ik bedenk, dit kan geen kwaad. Ik naar binnen om, om te, te kijken hoe het er aan toe gaat. Mensen zoveel helemaal uit de skull. Geen dorst, want de glazen die blijven gevuld. Sta ik daar aan de bar met zo'n vartse gevast die mijn constant in mijn oor spuugt? Oh het zweet breekt me uit, dus ik drink nog wat. Elke keer als ik dat ben me de dus.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 Feel the wind in my hair I need to feel alive Hey. Stranded at the drive in Branded a fool What will they say, say, say, say, say, say. Hit me da da da da? -da. da, -da, -da, -da, -da, -da. Yeah. In the party for show, slip my girl a forty four when she crap in the back door. Chickens looking at me strange, but you know I don't care. step up in this mother, just a swing in my hair. Street quit talking crip, walk kick you down with the set. Take a bullet with some grip and take the smoke on the jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick your trap. Come back, get back, that's the part of success. If you believe in the S, you'll be relieving your stress. Jeans on and my team strong Get my drink on and my smoke on Then go home with something to poke up, on smoke on song for the two triple O Coming real, it's the next episode. It's up, it's up. you Zie je FM? Maak ze naambaar! Want de zon schijnt! Dus pak je radio. FM! Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9 Zie FM? 24 uur per dag. hete zomer. Second-guessing, no way that I could have played I was fearing, blank stairs and empty chairs